Thank <laughs> you Geving. beleefd aanbevelen deels en... Morgen? Oh, dag, Helen Ja, het was gezellig wel, hè Ja, en je kon het nogal vinden met mijn verloofde, hè Heb je begrepen Nee, dat was niet dat kleine dikkertje Dat was die lange, knappe, donkere Is het je niet opgevallen? Oh, gelukkig maar, zeg Ik was zo bang dat ik een bijl moest kopen, weet je wel Nee, maar waar bel je dan over, lieverd? Je mist een oorbel Ach, geut toch niet zo'n gemeen groen bazar hè? Dat heb ik weggegooid namelijk. Ja, daar had iemand op gestaan, weet je. Ikzelf, meen ik. Oh, was het een dure? hè? Nee, dit was iets van drie kwartjes, hoor. Ja, zoek nog maar eens. Wat zeg je? Mijn verloofde? Nou, dat zeg ik. Die lange, knappe, donkere waar je de hele avond mee gedanst hebt, dacht ik. Ach, kan je je dat echt niet meer herinneren? Nou, gelukkig dan maar, hè? Het is meteen weer zo'n uitgave, een bijl. De galen. Het valse mirakel. Heb ik met een lange knappe jongen dan gedanst? Wil ik wel eens weten hoe dat gemeen groene bazaar daar daarnaar George Broek komt rollen? Uh, nou ja, en daar loop je dan zeg, op de vierbaans. Raar sfeertje hoor, goedemorgen. Morgen meneer Biels. Morgen, kan jij het je voorstellen? Wat? Wat voor een raar sfeertje dat is, als je daar op de vierbaans loopt te dalven. Pech gehad. Hé? Ja, ja, ja, noem het zo, pecha, zacht uitgedrukt. Iets met je motor? Nee, iets met mijn broek. Je wat? Mijn broek. Wat was daar daarmee? mee? In ongereden geraakt. Gescheurd? Nee, gevreten, opgevreten, dus zo goed als. Geen hele draad meer aan. Zeg, moment even, wie vreet er nou iemand zijn broek op? Ja, vraag je dat wel even af, ja maar het gebeurt. Dat zie je toch maar weer even, hè? over raar sfeer te gesproken, je durf elkaar toch niet meer aan te kijken. Oh, je liep daar niet alleen? Nee, met die burgemeester. Burgemeester van Keppeler Heide. Uh, die, die uh... Ja, die hadden ze afgekloofd op de Bretel. Ja, die liep helemaal in de jegen. Oh, op de Autobahn? Jazeker. Onder de misprijzende blikken van de HH-automobilisten. Uh, over overigens genant gesproken, zeg, een nachtmerrie. Oh, wacht eens even, je hebt het gedroomd. Hè? Huh? Droomde je dat je met die burgemeester in je onderbroek op de auto weg liep? Dat had je gedroomd, ja. Oh, <tie> oh jullie liepen daar echt? Niet? Jazeker, zo echt als twee heren in hun jeger daar maar kunnen lopen, zeg. Zeg, hoe waren jullie daar nou geraakt? Ja, dat was mijn presentje, mijn verrassing. Dan had ik die man mee willen verrassen. Nou, dan ben je dan wel in geslaagd, lijkt me. Wat zei die? Die, die zegt, eh, uh, maar Grote genade, dus Soen Makai. Het verraste dorpstaal, zeg maar, hè. Zijn dat die gewend? Die mensen verwachten dat niet. Het onbedorven nog, nee. Dat is leuk verrassen nog daar, hoor. Ja, maar waarmee dan? Met mijn relatiegeschenk. Met mijn knudden. Je wat? Mijn knudden. Mijn schaapsknudde... Hé, hey, heet dat geen kudde? Nou, hoe het ook heet, heet het, maar het is knudden. Was, wat leuk zeg ja. heb je die mannen schaapskudde aangeboden ja ja ja dat dorp dus hè dat keppeler Heide. ja mijn stijl van zaken doen we weer hè oh wacht eens even ga je naar die bouwen ja ja ja ja ja het keppeler uitbreidingsplan stuk of 500 van die uh, nachthokken van die menseninstellingen hoe heette ze? huizen huizen hè konden die opkomen Ah. Ja. en als tegenprestatie bied je die mensen dan een schaapskudde aan ja ja leuke zesde leuke gedachten ook van hem weer van hoe heet hij ja, en het zachte ei vol pol, pol, olie bol. veel ideeën die knaap goede fantasie dan hoef je maar dat tegen de te kikken en hij zegt iets zinnigs van morgen chef morgen lief. Ah, alsjeblieft zie je weer zoiets morgen chef morgen lief. Het lijkt simpel, maar je moet er maar opkomen, nietwaar? Uh, Mis zei ik iets, chef? Integendeel, Paul, ik vertel toch helemaal net van dat ideetje van jou, van die schaapsknudden, van de Keppelerheide, hè. hoe je dat even uit de mouw schudt, altijd waardeer je, man. Ach, betrekkelijk simpele gedachtenassociaties, ja, chef. Ja. keppeler schapen, schaapskooi en klaar, zie. Ja. Wat graast erop? op de hei, het schaap, kwestie van de geest openstellen voor, chef. Ja, Paul, en het gezond verstand afsluiten van, Paul. Hoe meent u, chef? Ik meen dat we die keppelenheide daar zelf even aan het volbouwen zijn, hè? En dat er voor die stomme die in die steenwoestijn weinig te grazen valt, man. Maar... Uw punt, chef. Ja. Nog een tref dat het allemaal zo gelopen is dan. Hoe gelopen? In het honderd. En voor gek in mijn jegen. Waar zou het anders in lopen? Ja, dat moet ik vooral doen hoor. Ik moet hier voor alles iets uit handen geven. De een snurkt vanuit Dromeland iets wat graast erop, de hei, het schaap, en de ander maakt er zich vanaf met een uit het losse handje gelanceerd. Oei, Ja, goeie, ja. Oei. Hoe staat het met mijn knudden? Goei. Hoe gaat het met mijn kooi? Goei. Maar je wil een keer op orde hebben, maar. Ja, jeetje, ik kan niet heksen en blauw verven tegelijk, oma, ouw. Je kan het nog niet eens apart. We hebben het vooral over blauwverven. Noem het blauwverven wat jij dan deed. Ik noem het bruinbakken. Nou, alles liever dan zwart kijken, zoals jij. Ter helle, dan delegeer ik dat een keer. Hè. Dan geef ik de heren orde voor een schaapsknudde. En zorg voor een kooi, koop een oud boerderijtje daar ergens en bouw dat op. Krapen hebben daar wel degelijk op gebeult, chef. Die beulen overal op, wol, Dat zijn beulen, man. Die vol uh, weer even. In plaats van dat hij een paar vaklui van de zaak neemt... ...moet weer zo nodig dat pluiskoppentuig mobiliseren. Uh, dan is het tenminste meteen vechter geblazen. Vechten? Ja, wat dacht je? Als je daar even tegen het morgengrouwe die stads je dorp ziet binnenmarcheren, ...nou, dan wil je wel graag even naar Vlegel en Mestvork grijpen, hoor. Ja, wij riepen nog van uh, vrede, ja, ja, en andere modebegrippen, maar daar waren zij nog niet aan toekennelijk. Nee. Het enige wat we terugkrijgen was iets van, eh, uh, Soenmakai, ja, dorpstaal weer. Ga naar je moeder, Soenmakai. Nou ja, wij, wij wonnen gelukkig. No, nog een bof. Ja, da, da, da, da, nog een bof, ja. <laughs> Dat is mijn cadeautje aan de bevolking, ze. De enige die me nog mocht groeten was de dorpsarts. Was jij er dan bij? Ja, ik kwam daar smiddags, voor de verrassing zelf, dus het overhandigen van mijn knudden aan de burgemeester. En wat zei die? Vertel eens. Ik kreeg ik, de magerees te spreken, in het begin. Ik mocht van die veldwachter het gemeentehuis in. Die zei iets van, nou hier, stappen, recruer een strook, in deugen. Wat? Wat? Ik versta dus, hè. Dus ik neem mijn hoed af. Wat denk je? In het eugen? Nee, in mijn gleuven. Straal toe mag ik in mijn gleuven. Van de hoed dus, hoor. Over verrassing gesproken, hè. Hij zegt, dan moet je net een wils hebben. Ik zeg doe dat nog eens. Hij zegt, ja, dan moet ik wel even een kou. Ik zeg, ja. Ja, ja is goeie. roep maar liever de heer de gemeester zelf. Hè. Hij zei, de die je prupt niet de kakenzaak. <tied> dat soort volken. Hè. Maar waarom uh, mocht het er niet in van iemand? Nou, hij zag me af voor een van is ja Vanwege die waanzinnige jas natuurlijk. Wat voor jas? Een, een, een schapenjas. Origineel ideetje van meneer Polweer. Herdersdracht, Lien. Ja. Primitieve mantel van schaapsvacht, weet je wel. In dit geval voor de sfeer gedacht, dus. Ja, van uh, Japi Ijzendraad geleend, Lien. Die had er zo een, hè. Ja, ja, ik ben weer zo gek. Ik trek dat kermispak nog aan, ook, zeg. Je weet gewoon niet meer waar je op lijkt. Nou, volgens mij leek je nog het meeste op een bielzwolps in schaapskleren. <lacht> Zoals ja. dit spreekwoord zegt, oma. O. Ja, ja. Begint nodig over een wolf, zeg. Over let gesproken. Nee, dat was een vergissing zeg, toen, nou. Ach jee, hadden jullie daar een wolf lopen? Lopen? Was dat maar waar? Hangen. Hangen? Waaraan? Aan mijn hier, aan mijn zeg maar. Dan bestel je een makke herdershond. En dan krijg je dat. Nee, dit was een vergissing waarom oma, o, dat zeg ik. Dat zou Willem die muggen bijten, die zou dat verzorgen. Ja. Ja, dat had ik nog voor hem opgeschreven, bedachtig. Ja. En dan leest hij in plaats van makke herdershond, leest hij maffe hasshond. De Helen, <macht> maffe hasshond. Dan loop ik voor de rest van de dag met een maffe vacht. Ja, dan moet je ook vooral de jas van Jaapie Ijzendraad aan je lijf trekken, dat zeg ik ook. Ja, Eve, eh, jonknaap, hij rookt die vuiligheid toch niet, die hars? Ja. Uh, Wat? Nee, nee, nee, goed is nee, hij rookt ze niet. Hij voert uh, hij ze guppy, weet je wel. Wat zeg je? Hij voert ze guppy. Oh, dat is het goed. Om het Arme dier zijn geest te verruimen, weet je wel. Het schijnt namelijk een nogal kleingeestig soort vis te wezen. Ja, op die manier. Leuk experiment weer, knaam. Chef, ja? Ja, ja, ja. Op zo'n manier kan je overal een plausibele reden voor vinden, Paul. Dan kan je zelfs die carnavalsprins met die naaimachine wel op de een of andere manier goed praten, man. Nee, dat was een misverstand, oma, o. Oh. Uh, Sorry, nee, dat was mijn fout, knaap. Ja, en ik had het nog wel voor je opgeschreven, Koenus, notabene. Ja, verkeerd, verkeerd gelezen dat, Piet. <lacht> zeg, wat stond er dan? Ja, dat was oma Ougweer, <lacht> Dat was oma weer. Die wilde daar een oude schaapsherder hebben bij de, de deur. Die klauwt met die meter en die naammachine om zijn nek. Was me dat een oude schaapsherder. Hoe? Ja, sorry, dat is dat handschrift van die knaapchef. Die delegeert dat aan mij, dat punt. En ik lees in plaats van schaapsherder, lees ik oude scheidsrechter, begrijpt u wel? Nee, Paul, dat begrijp ik eerlijk niet. Wat moet ik in hemelsnaam op de Keppeler-Heidense-brink... met een oude scheidsrechter met een mijter? Ja, ah, ik dacht dat er misschien iets van een gekostumeerde voetbalmets op de rol stond, chef. Dat ik zeg, Klaas, joh, zet maar een mijter op of zoiets, ja... En die naaimachine dan? Ja, nee, dat was mijn inbreng dan weer, weet je wel. Dat was die manse breikous dus. Het scheidsrechter met de naaimachine als breikous? Sorry, nee. Man, weer even gezien, als schaapsherder dus, hè. Ja. een vaardige breiers over het algemeen, weet je wel. Het echte handwerk dus. Ja, maar dat geautomatiseerd een beetje, weet je wel. Voor de eigen tijdse toetsen. Om de zaken wat progressievere immers te geven eigenlijk. Dat werkt. Ja hoor, uh, <coughs> stel je even voor, hè. Als de afspraak is dat ik zodra ik die burgemeester zijn gemeentehuis uitgesleept heb, een handgebaar zal geven naar de oude schaapsherber op de brink, die dan een landelijke melodie op zijn herdersfluit zal spelen, waarop uit alle richtingen van het dorp de knudde zich rond hem komt samendrommen, vrolijk bijeengekept door zijn hond. Ach jee, wat schattig. Ja, Zich, ik zie het gebeuren. Nou, dan zie je meer dan ik. Ja? Ja, ja. Weet je wat ik dan zie gebeuren? Nou, vertel eens. Dan zie ik in allermerkwaardigste kruising van Sinterklaas en Koning Voetbal. Die vrolijk draait aan zijn naaiorgeltje. Ja? Op zijn vlijt staat te gillen. Terwijl het vrolijk blikkerend gebit van zijn hond zich in mijn achterste begraven. Dat zie ik dan. Ach, hun, hun. En wat zei de burgemeester? Soen makai, zei de burgemeester. De dorpsnaal weer, wat zal er nou zijn? Soen mag hij? Ja, ja, ja. En je kudde? Je kudde. dat was voor ze ruigen, Orlien. Vijfhonderd stuk, zeg. Mag ik u even zien? Zeg, zeg. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Geiten. Geiten. Nee, nee. Wacht even. Er waren nog tien bokjes bij. Bleek. Ja, bleek. Ja, vooral bleek, ja. Dan word je wel heel bleek, hoor. Als je dan even onder je vrouw de ogen ziet... Wat die dan staat spelen met zijn dieren... Nou, dan zeg ik die man wel even na hoor, Zoet Makai. Dorpstaal voor Sodom en Gomorra. Zoet Makai, ja. Uh, weer zo'n schriftelijk misverstand, joh, nee? <laughs> ah, ja, maar dat is ook geen handschrift. Nee, nee, nee, dit was geen schrift. Dat had ik hem gezegd, Koen, bulletje. Bulletje begrijnd dus, hè. Dit was een mondelinge opdracht, jeetje Kragel nog aan toezicht, Maar dat had hij niet goed verstaan, nu. Allee niet, dat verstaat niemand. Articuleer met eens een keer. Als je hem knudden bestelt. Ja, en hij vraagt het nog, zeg maar, achter. Hij verstaat dus geitjes, bulletjes, begijn En hij denkt, geitjes, bulletjes, dat hij vraagt nog. Hij zegt, hé, hey, joh, knaap, zijn je nou gapies of zijn je nou scheitjes? <lacht> en vandaar dus, kwestie van de bokjes, niet van de scheitjes kunnen gapen, zeg Of Hoe zeg je dat Nou, hoe zeg je dat toch, al, oh, ja? Dat is nou juist jouw fout, jij zegt het te gauw, je raffelt, je mekert maar iets. Nou, jij stinkt er anders ook maar wat te blaten, hoor, oude. Ja, als er 500 verscheurende geiten rond me komen samen dromen, zeg. Mag ik dan alsjeblieft even blaten, misschien? Ach jee, dromen ze om jou samen? Ja, wat wil je, dan is weer zoiets van ik en dieren. Ja, dat was net de boze wolf en de 500 geitjes, Lien, spreek je. Ja, ja, ja over vreetwolven gesproken, dat verschrikkelijk schrikkelijk hoor, te hellen. Dat dat vreed, zeg, daar heb je geen voorstelling van, bebroek. Die als vent in geen vijf jaar verslijt. Twee minuten weg! Ja, ja, ja, ja, verdomd. Dat was net een spotje van de sterrenklamelie. Zo van, uh, hap zo heerlijk weg, weet je wel. <lacht> of van, uh, of van die andere, dat oom Oogtekker, die burgemeester, zegt van. Uh, zeg, ik dacht dat mijn jager te wit was tot ik jouw geit zag. Ja, ja, ja. Kijk dan maar naar jij eigen geit, zeg, met je slieger? Met ze wat? Uh, Slinger, Lien. Uh, een yeah. soort van uh, schopje met lange steel, ja. <SR。SR>. Yeah. Waarmee de herder dan een kluitje aarde... ...naar het afgedwaalde je herinnert je? Uh, ja, maar David Grote had mij doodgroeid, weet je Ja, ja, ja. Nou dat er vooral even bij, zet Als je zelf de benen naar de burgemeester... een erbij doodgroeit. Uh, ja, uh, qua jongenswerk heen, ja. En zeker met geiten, je weet wel. Koen, uh, joh, ik zag zo gauw geen ander kluitje, weet je wel. <Grijpar> Nou ja, zeg, hoe hield ik het toch wel even voor gezien, zeg. Ik zeg, hup met de knudden naar de kooien langs de kortste weg. En dan stuurt meneer daar je even de vier baans op. Ja, dat was de kortste weg, ja. Rampen, zeg. Als je daar even te midden van 500 geiten in je jager met je hashond aan je pacht langs een kilometer of twee aan kettingbotsing... loopt te paraderen. Met je onschuldige, hoe ver is mijn heidegezicht? <lacht> Ach nee. Ja. ik kwam er toen jullie die kettingboot zien. Ja, maar achterling, daar wilde die voorste mensen ons de schuld vergeven, zeg. Nou, ik zeg, zo, zo, en moet u zich dan niet aanpassen aan de snelheid van het overige verkeer soms? Hij zegt, ja, wat staat u daaronder dan? Ik zeg, nou, u zat toch dan wel even heel ver boven de gemiddelde snelheid van de geit, niet? Kijk, en daar hebben ze daar niet van teruggeven. Ja, ja, wat wil je, die mensen hadden dan niet van terug, nee, niet? Je zal er vanuit een gekreukeld automobiel een knudde 500 geiten voorbij zien komen wandelen, zeg. Om nog maar even te zwijgen van het weggedrag van de heren bokken En dat alles be begeleid door een gemijtende scheidsrechter met een naaimachine. Twee heren in hun wederzijds jager en een groepje keudelslingerend jeugd gratis. Dan ga je je wel even afvragen of je nou aan een weekend of aan een LSD trip bezig bent. En die schaapskooi zeg, hoe was dat? Hoe was dat? Het was na vanavond natuurlijk, een soort van nachtmerrie weer. Het begon al met mijn bord. Je wat? Mijn bord, mijn reclamebord, prestigeobject niet, zo'n zo kooi. Dus daar wil ik dan wel even mijn naam vermeld hebben, rustiek bord met iets van Biels, schaapskooi erop hè. Jawel, wat staat er in een koeien van letters? Biels, schaapskop. Hm. Ja, ja, ja, Sorry, sorry, maar wij vonden Biels geitenkop, dat vonden wij zo persoonlijk hoor. Hey. Stond daar uw schaapskop, hè? Sje, zeg, dat is mij niet eens opgevallen, knaap. Nee, maar dat valt ons ook niet meer op, Koen. Wij zijn eraan gewend, weet je wel. Ja, praat je er maar weer uit, ja, met de onleesbare handschrift. Zeg, en die kooi zelf? Ja, dat was in zo'n uh, door ons omgebouwde boerendij eigenlijk dus, hè? Boerendij, ja. lees boerderij. Oh ja. Hij kan zelf geen eens meer ontcijferen. ...die hanenboot van hem... ...en over opbouwen gesproken... ...ja, is dat is dan weer typisch die knapen hun leeftijd, chef... ...zie, dat probleemloze nog, hè... ...dan kan ik vijf keer zeggen... ...lui, joh, met het uitbreken van die muurtjes... ...ben je er echt niet, nu... ...grijpt u wel, chef? <lacht> ja, ja... ...dan ben je weer de oude zakoon ja... ...dan zeg je maar even... ...nou ja, nou, dan doen jullie maar hoor, lui... ...dan zou je het zien... ...ja, natuurlijk, want dan zou je het zien, ja... En ga jij dan rustig met een bedweterig gezichtje terzijde staan kijken... ...hoe de burgemeester de vlag heist? Ja, ik zei nog, ho, oh, maar reed me door die eigenwijze venster. zeg. reed re, door? Hoe bedoel je? <swek> nou, zo in de zin van het alternatieve vlag heist, Aline, weet je wel. Met die man op zo'n malle landbouwtrekker dus. En dan met een touw eraan. En daar hadden wij die vlag, die hadden we verstopt in de schoorsteen van de boerderij. En dan hoopten wij dat hij daar dan bovenuit zou komen piepen en zich vrolijk ontplooien dan dus of iets van die naad. Had een leuk effect kunnen zijn, chef? Geef toe. Had, Paul, had. Noem het geen leuk effect, zegt de we, Als je daar een reeds totaal verbijzende burgemeester op zo'n malle landbouwtrekker het erf af ziet fietsen. En dat jeugdhonk Gaius roept vrolijk hiep hiep hiep. En je ziet hem voor je lang geslagen ogen de hele boerderij langzaam in elkaar zijn. Ja, hij bleef, hij bleef haken, die zenuwenvlag, doen. Ja, jullie waren gewaarschuwd, Krap. Ja, dat is dan Paul weer je voor te helle. Die staat er dan glunderend bij te blaten van... Zie je wel? Zie je nou wel? Alsof je het kan miskijken. Ja, chef, ja, ja, om die kerels een brok levenservaring in te scherpen. Daarom dat je er niet bent met kreten van... Het is maar een binnenmuurtje, zie... Dat ze eruit leren dat het kwaad zichzelf stracht, weet u wel. Nou, daar lijken ze me dan nog volstrekt niet van overtuigd van Paul, Want dan gaan ze wel met één even met uitgestreken onschuldige smoelen op die arme burgemeester staan wijzen, zeg. Hé, hey, waarom? Waarom? Omdat die mensen thuiskwamen, die boeren, en die boerin. Die waren een dagje naar de stad geweest en die zien die burgemeester daar even in zijn ondergoed. Met hun eigen malle landbouwtrekken, hun steen. ...naar de trek je zeg. Nou ja, gelovige mensen. Dus dat was met één lintje geblazen, nietwaar? Ja, zeg. Zeg, wacht eens even. En nee Weef had het boerderijtje gekocht, zei je. Ja. ja, maar het was een ander boerderijtje, Lien. <lacht> Bleek. Wij hadden ons namelijk in het adres vergist of iets van die naart, waarschijnlijk. De Helle... ...dan vergist men zich even in het adres of iets van die aard waarschijnlijk. Nou ja, de, de ene boerderij ja. of de andere, je ziet zo gauw geen verschil. Nee, uh, we zullen zeggen, we zullen... Haha, de Ridderman, als je het over boerderijen hebt toevallig weer... Ah, vredig wel voor school van morgen. Oh, dag, lieveling. Ja, die is er, schat. Ja. Ik geef je even. Ja, geef maar hier een zie je. Ah, meneer Ridderman, prettig dat hij nu even persoonlijk bent. Bij... Ah, maar u zou mij toch even komen afhalen, was afgesproken met promissie, meneer Ridderman. Oh, je hebt gisteren in een kettingbotsing gezeten, zeg U Hoe ja. dat ja. zo? Wat er een authentische jeger tussen 500 geiten die op mij leek, zeg je. Maar nee, dat moet ik u even uitleggen. Ja.